9 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Satudara-kopstuk Michel B. is op verzoek van Nederland... opnieuw opgepakt in Oostenrijk. De man van 52 werd vorige week vrijdag... in de Oostenrijkse wintersportplaats Gerlos ook al opgepakt. Maar na betaling van 30.000 euro borg kwam die maandag weer vrij. En dat was tot ongenoegen van justitie in Nederland... dat er bij de Oostenrijkers op aandrong om B. opnieuw vast te zetten. Hij is medeoprichter van motoclub Satudara... en staat op de nationale opsporingslijst. Hij en drie anderen worden verdacht van het leidinggeven... aan een criminele organisatie en was maandenlang voortvluchtig. Op het Indonesische eiland Java zijn zeker 27 mensen omgekomen... bij een busongeluk. Het lijkt erop dat de motor van het voertuig afsloeg... maar naar de bus achterwaarts een heuvel afrolde...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 De politie zette de auto bij Werkendam aan de kant... en ontdekte inderdaad een wapen. Het leek nep te zijn. Op dat moment werd ook duidelijk dat de twee op weg waren naar het zuiden... en dat het nepwapen bij hun carnavalsuitdossing hoorde. In de Eredivisie heeft FC Utrecht met 2-1 gewonnen van Pek Zwolle. Kerk en Labiat zetten Utrecht al snel op een 2-0-voorsprong... en pas in blessuretijd wist Saimak via een penalty tegen te scoren. Hierakles won thuis met 1-0 van Willem II. Voor mij maakte de opslag van rust het enige doelpunt. Drie andere wedstrijden in de Eredivisie zijn nog bezig. Het weer. In de loop van de avond regen. Landinwaarts valt er vannacht ook natte sneeuw. En er komt veel wind. Aan zee is die soms stormachtig. Morgen buien, ook met winterse neerslag. En dan wordt het 5 of 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom nou, terug. Laten we bij Sparta PSV gaan kijken hoe ver het is. Armand dat zal ook doen. Zijn eerste was mooi, maar zijn tweede goal is nog veel mooier. Steven Bergwijn heeft PSV op een 2-1 voorsprong gezet. Prachtig teruggelegd. Een bal vanuit het achterveld door Luc de Jong met het hoofd. En Bergwijn met een schitterende volley zo hard en zuiver geraakt. Het was de 1-2 in deze wedstrijd. Dat is na een uur nog steeds de tussenstand op het kasteel. Kan AZ al volgen tegen VVV, Chris Wobbe. Nee, ze zijn wel dominant, wel wat voorzetten gezien... wel wat individuele acties, maar nog geen doelpunt. 0-0 in Alkmaar. Heerenveen Roda, racht er niet meer. Het is ook 0-0, bijna 19 volledige minuten. veen nog altijd de baas. De druk op het doel is wat minder, maar Eudegaard stelt af en toe de show. Misschien laten we daarover nog wel meer even. En straks ook nog de tweede partij in de strijd om de Fed Cup. Amerika-Nederland Coco Fenderway tegen Richel Hogenkamp. Maar de PSV, er ook doet. Ja, wat een mooie goal was dat van Steven Bergwijn. De PSV staat voor met 2 tegen 1 in uh, Rotterdam. En Bergwijn uh, op een avond waarbij hij evenveel goals maakt... als heel vorig seizoen in totaal, namelijk twee. En ze zijn alle twee zo ongelooflijk zeg. Die eerste in de kruising gekruld. En uh, ja, deze was nog mooier, zo hard genomen. Eigenlijk die bal teruggelegd door de Jong... want onderschat zijn rol niet. Hij bleef heel goed kijken en kopte die bal perfect terug... Voor Bergwijn om uit te halen. En ja, als je die bal dan goed raakt, als je hem lekker raakt, dan hangt hij. En dat weet Bergwijn, denk ik, op het moment dat die bal van zijn voet vertrekt. PSV speelt beter in de tweede helft. In zit in de fase dat dus ze dat eigenlijk ook moeten beslissen. Maar dat hebben ze vooralsnog nog nagelaten. We zitten in de 65 e minuut. En Sparta zit nog in de wedstrijd, want staat maar met 2 en achter. Tegen de koploper uit Eindhoven. Nederland aan de linkerkant voor Sparta. Zet de bal maar eens voor. Hendricks glijdt hem weg. Duarte net ingevallen. Brengt hem weer terug. Maar speelt de bal in de voeten van Izimot. Die gaat snel naar Luc de Jong. PSV kan counteren. Dat doen ze graag. Luc de Jong. Naar de linkerkant van het veld. Naar Bergwijn. De tweevaardig doelpunt. De maken dus die net even wat aangeslagen leek. Lag even op de grond. Moest behandeld worden. Maar staat nu weer en kan verder. Op zo'n avond wil je er natuurlijk ook niet uit. Zo'n wedstrijd wil je volmaken. Om uh, misschien nog wel een derde goal te maken zelfs, En dan de wedstrijdbal mee naar huis te nemen. Maar in de tussentijd Sparta met weer Nederland aan de linkerkant bij de hoekvlag. Moet haast maken om dat binnen te houden. Dat lukt. En schieten de dan op de hak van die IJslander Goedmoedson. Die in de rust is ingevallen voor de geblesseerd uitgevallen Lozano. Sparta heeft twee keer gewisseld. De Santos is is gekomen in de rust voor Bronjo en Ed Duarte voor Van Morsel. Sparta heeft gegooid. Nelom krijgt de bal opnieuw in de 66 e minuut. Aan de linkerkant gaat langs Gudmundsson. Gaat niet langs Gudmundsson. Want ze voorzet opnieuw op de voet van die ijslander opgeschoten. Wel weer een hoekschop denk ik nu. Geen ingoog. Ja, een hoekschop voor Sparta in de 67 e minuut. Nelom loopt terug. Dat is meestal teken dat er een hoekschop wordt genomen. Want Nelom de kleinste... En die mag dus de counter van PSV zo dadelijk gaan voorkomen. Mocht die optreden. Want Sparta hoopt natuurlijk op iets anders. Hoopt op een doelpunt. Is wel gevaarlijk geweest. Het hoekschoppen tot nu toe in deze wedstrijd. A-nacht ah, trapt. Balkon bij de tweede paal. Zoet zit er half bij. Maar Sparta kan daar niet van profiteren. Want de bal gaat aan de andere kant van het veld over de zijlijn. Nog 23 minuten ruimte spelen. En dan is er gewoon weer een nieuwe overwinning voor PSV. Misschien was hij wel weer moeizaam. Dat was hij gewoon als je kijkt hoe PSV begon. Maar het zijn gewoon weer drie punten. Nog eventjes volhouden dus voor de koploper uit Eindhoven. En Sparta probeert die nieuwe overwinning van PSV te voorkomen. Ik noemde AZ al eerder de leukste spelende ploeg in de Eredivisie. Maar scoren is het probleem. Is dat ook vanavond zo, Chris Robben? Ja, zeker weten. Het combinatiespel komt ook niet heel erg... Uit de voeten tot op heden wil ik net zeggen. Want uh, deze aanval smoort weer op 17 meter afstand van het doel van Lars Unnerstal. Het lijkt er wel op alsof Azet het soms te mooi wil doen. Net een paasje te veel gaat geven. Iets te veel nadenkt en dan even inhoudt. Waardoor VVV er steeds terug uh, tussen kan komen. En daarnaast verschilt VVV zich ook niet hoor. De spaarzame kansen die het krijgt. Die zijn dan ook meteen gevaarlijk. Zo ook een schot van Kastelen dat uh, net voor langs ging. En ook een vrije trap van Leemans. Die maar ten nauwe werd uh, verdedigd door AZ. Nu is de hoekschop voor de Alkmaar. Dus de bal ligt aan de rechterkant van het veld. Laag. Het is een combinatie. En dan maait je handbaks over die bal heen. Wil VVV de bal wegtrappen, Maar vangt AZ de bal weer op. voor voorzet koopmijners. En uh, na veel vijf en 6 schiet VVV dan de bal over de zijlijn. Terwijl er een ambulance uh, het uh, stadion is ingereden. Het is een toeschouwer onwel geworden. Dus uh, je ziet ook uh, dat veel mensen... Uh, eigenlijk wat meer op die situatie zijn gericht dan op het veldspel. En dat zegt eigenlijk al genoeg. Uitvak van VVV staat daar in de streamende regen, in de wind. Twee giraffen staan daar in dat uitvak. Nou, je zat toch maar dat hele End uit Venlo zijn gekomen. En dan zit je achter twee giraffen te kijken naar je favoriete voetbalclubje. Het is toch ongelooflijk. AZ komt nu weer naar voren toe. Maar ook deze aanval strand opnieuw. Ja, er zit wat zand in de motor. Het gaat wat stroefjes. Nu wordt T weggestuurd. Lange bal. Is Bissot ver uit zijn doel en kan T schieten? Ja, dat kan niet. Maar hij schiet voor langs, krijgt. Geen hoekschop. Dat VVV is toch wel aardig gevaarlijk geweest hoor. En hebben we nog geen half uur gespeeld. En AZ, ja, ook wel. Maar de grootste kansen, hoe gek dat ook klinkt, zijn voor VVV. Mietje nu aan de bal op eigen helft. Opent op Svensson. John van der Brom is er niet gerust op. Uh, staat al een minuut of wat uh, buiten zijn dugout. Wat de gebaren gaat nu dan eindelijk een keertje zitten. En hij ziet dat oude Jan de bal krijgt aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van VVV. Te scherpe voorzet in de handen met de stuit van Lars Unestal. 28e minuut. Het wil maar niet vlotten bij AZ. En VVV wacht geduldig af tot de volgende kans. Maar de stand is 0-0. Ja, en de doelpunten zijn ook duur in Heerenveen. Ragnar. Het ja, is een beetje een gekke wedstrijd, 27 minuten oud, 0-0. Roda komt er absoluut niet aan te passen. Een minuut of vijf geleden, één schot van afstand van een meter of twintig van de Gombo. Niet heel veel problemen voor Hansen, wel wat, maar hij had hem uiteindelijk vrij eenvoudig te pakken. Heerenveen Veen heeft de bal met Bulthuis aan de linkerkant de linksback overwegen zijn eigen Friese helft. Gaat het naar Piri nog altijd pas 17 jaar. Zijn naam is al zo vertrouwd, maar af en toe zie je dan staan. Hij is 17. Je vergeet het bijna. Zo degelijk is het bij die centrumverdediger van Heerenveen. De rechtsbek is aan de bal. Denzel Dumfries, 25 meter over de middenlijn al. Zoekt voor het doel vrijstaande mensen. Ja, en die zijn er niet. Kobayashi komt niet aan de bal. We hebben een aantal keren als de bal nu bij Jurius is. Goed voorbereidend werk gezien hoor. Echte hoge schoolvoetbal van Eudegaard. Een keer een panna bij Van Steenkisten. Zeneli kreeg een een schotkans miste de bal. En ook nog een keer een andere mooie paas. En uh, ja, dan moeten die mensen voor in de doelpunten maken. Maar dat lukt uh, bij Reza Gojanejad toch maar moeizaam dit seizoen. Voelt ook de hete adem van uh, Henk Veerman. Maakte zich nog boos deze week. Bij verschillende camera-teams. Hij uh, is boos dat hij zijn basisplaats opeens weer kwijt is geraakt aan Reza. Ze staan overigens allebei op uh, vier goals. Reza Gojanejad en Henk Veerman als nu uh, schaars probeert te openen. Weer geen goede aanname van Gojanejad. Beter of Tino de middenlijn. bal komt er weer terug naar de middencirkel. Opgepakt door Piri. Die gaat eens kijken aan de linkerkant van het veld bij Zeneli. Die ook nog niet groot is in de wedstrijd er zit. Wel veel dreiging uitstraalt. Maar als je dan gaat kijken wat het rendement is van zijn acties, dan is dat eigenlijk aan de lage kanten steeds. Schaars zijn geen openingen. Ze verdedigen een beetje in carnavalstijl bij Roda. Namelijk schouder aan schouder. Allemaal achter elkaar gaan staan. Een soort Polonaise. En zie daar maar eens een gaatje in te vinden. Het is Rosheuvel die nu... Nu even weg is voor Roda. Even kijken wat het oplevert. Een klein half uur spelen. Rosseheuvel van Kampen. en Die kan dan schieten, maar staat buiten spel. Ja, dan heb je het wel gehad weer. Voor wat betreft Roda ben ik bang voorlopig. 0-0. 29 minuten oud Heerenveen. Rode JC in het stadion. En als de Rus kon het niet, dus moet Richel Hoogkampen doen. Marcella. Ja, de tweede partij is uh, net uh, begonnen. Hogenkamp tegen Coco Vandeway van de Wegen met Belgische Roots. Deze Amerikaanse goede speelster, top 20 speelster. Halve finaliste vorig jaar bij de US Open. Leuke speelster om naar te kijken. Ze speelt heel uh, aanvallend. Ze heeft uh, veel power. slaat nu huppenees. Ze heeft al een paar keer aan het net gestaan. We zitten nog maar in de tweede game van de wedstrijd. Het is 1-0 voor Amerika. Ja, Hogenkamp leverde meteen haar service in. Onno. Stond 40-15. Twee dubbele fouten. Ja, en dan een goede klap van uh, Coco Vendaway en uh, Pat's Het is alweer breek. Maar nu heeft uh, Richel Hogenkamp wel weer wat uh, kansen om terug uh, te breken. Uh, twee uh, breakpoints gehad. Twee keer is het weer juice geworden. Dus in ieder geval, de eerste paar games die zijn hoopvol. Zijn in ieder geval wat rallies, wat over en weer, wat, uh, wat punten. Dus het begin van de wedstrijd zal vooral belangrijk uh, zijn... voor beide speelsters die dit jaar nog nauwelijks wedstrijden hebben gewonnen... Michel Hogenkamp vier wedstrijden gespeeld, vier keer uh, verloren. En Coco Venue, ook bij de Australian Open, één wedstrijd gespeeld... meteen verloren in de eerste ronde. Dus twee speelsters die wel een beetje vertrouwen kunnen gebruiken. Dus het begin van de wedstrijd zal wat uh, nerveus zijn. Zal een beetje aftasten zijn. En dan uh, kijken we wie er dan toch uh, het beste uit de startblokken komt. Eén 0 nog steeds. Breakpoint wordt gemist, de return en uh, opnieuw juice... in de tweede game van de eerste set. Heeft Sparta het opgegeven na die uh, tweede treffer van PSV, man Nee, nee, sterker nog, ze proberen het nog één keer uit alle macht, alles of niets. Het is nog wel 1-2, PSV leidt dus in Rotterdam tegen Sparta. Maar Sparta is goed bezig in de laatste tien minuten en PSV is er nog niet. PSV heeft het af en toe lastig, wisselt nu. Mauro gaat naar de kant, Pablo Rosario voor hem in de ploeg. Maar wat een prachtig schot, zagen we net even van Soufiane Ananag op aangegeven van Duarte. aan aanname met de borst en vervolgens in een soort volley richting doel geknald. Mooie redding hoor van Jeroen Zoet die inzet van die Anna Nacht uit de goal hield... was het dreigendste moment van Sparta in de tweede helft. Daarna nog een hoekschop die door Fischer net over werd gekopt. Dat laat wel zien dat PSV het zwaar heeft in Rotterdam. Het is een vorstelwedstrijd uh, eigenlijk al 73 minuten lang... voor de poel uit Eindhoven. Het gaat allemaal niet vanzelf, het gaat moeizaam. Maar ja, ze staan wel voor door twee bevliegingen... want anders kan ik het toch niet noemen van Steven Bergwijn. Twee prachtige doelpunten. Vanuit het niets eigenlijk maakt hij ze... En het is genoeg vooralsnog om PSV richting de drie punten te helpen. Het is inmiddels hard gaan regenen in Rotterdam. Heel hard gaan regenen. En nog 17 minuten moeten de voetballers het doen. In die regen. En wil Sparta nog één doelbootje voor een punt. Het zou een heel belangrijk punt kunnen zijn. Een punt dat ze dichterbij Roda en FC Twente brengt. Ze zouden op die manier wel laatste blijven staan. Maar dat blijven ze met een nederlaag natuurlijk ook. Dus ja, dan kan je net zo goed alle risico's nemen. Om nog één keer te proberen dichterbij te komen en langs PSV te komen. Dat is het doel van Dick Advocaat en het doel van deze ploeg... interesseerende kwartier, maar PSV probeert nu weer... een beetje tot aanvallen te komen. Het spel speelt zich af op de vierkante centimeter... Op net ter hoogte van de middenlijn op de helft van PSV. Ingo voor Sparta uiteindelijk, Balgen naar de rechterkant. Met de komst van Duarte zijn er wel meer mogelijkheden ontstaan... in het spel van Sparta, die uh, is goed... Stond er naast voor deze wedstrijd, maar valt het vooralsnog goed in. Sanusi nu krijgt de bal met moeite bij Duarte, die knap herstelt. En de bal dan bij Nederland krijgt aan de linkerkant van het veld in de middencirkel. Net op de helft van PSV gaat nu terug richting uh, Chabot. Chabot dan naar Dougal. Dougal raakt de bal kwijt en maakt een overtreding bovendien. Dat zou een gele kaart kunnen zijn, maar Nijhuis doet het vooralsnog zonder kaart. Nog een kwartier dus in een nat Rotterdam. Sparta 1, PSV 2. 30 e minuut. Roda scoort uit het niets. Het is een goede voorzet die komt vanaf de flank. En de combo kopt die bal buiten bereik van Hansen. Zomaar in het doel. Goede voorzet van Kamp. En afgerond de combo. Het is 0-1 in Friesland. De die maakt plaats voor Ragnar Niemeijer, want die al een doelpunt. Prachtige counter hoor, van Rode JC. De ploeg die er absoluut niet aan te pas kwam tot zojuist. Dus we zitten in minuut 37. Het staat via De Gombo dus 0-1. Tussentijds gehaald. Zijn eerste doelpunt voor een club waar hij in het verleden ook al speelde. Balverlies van Eudekaart gaat er aan vooraf. Niet uh, aangetikt. Jansen staat er bovenop en zegt doorspelen. We zitten dan op de helft van Roda. Dan de combo zelf die gaat lopen. Bal naar de linkerkant en van Kamp heerlijk voorgegeven. Met de buitenkant van de schoen en de kopbal in de kruising van de combo is gewoon heel mooi. En dan staat het dus 0-1. Heeft Herenveen de kansen met name in de eerste 10 minuten gehad. En is het nu Eudegaard die Kobayashi aanspeelt op 20 meter van het doel. Opening naar de linkerkant. Eudegaard heeft de bal teruggekregen. Zeneli schiet hem op de punt van strafschopgebied aan de rechterkant van het veld aan tegen Rozeuvel. Heerenveen houdt wel de bal met Zeneli. Maar Heerenveen zal nu toch moeten komen. Er waren echt mogelijkheden aan het begin van de wedstrijd. Een kopbal, nog een kopbal. Een schot was er ook bal een keer volledig uh, gemist door Zeneli en wat afzwaaiers ook van Gojanezad Jad eentje van Schaars. En nu dus uh, de ellende op de hals gehaald naar het balverlies van Eudegaard. Die af en toe misschien de beweging iets te veel als uh, doel heeft en te weinig als een middel. Hij heeft er wel een paar uh, fraaie laten zien. Maar nu, ja, Herenveen, dat achter Roda aan moet. Opening van Schaars naar de linkerkant. Kobayashi krijgt hem op de punt van strafschroepgebied op het hoofd. Wil Zeneli aanspelen, maar Roda verdedigt uit. En Piri vangt hem dan weer op bij de middenlijn. Er dus zal weer wat meer noodzaak in het spel moeten komen van de Herenveen. Herenveen had een beetje de indruk, of wekte de indruk. Het komt allemaal wel goed vanavond. Maar voorlopig komt het helemaal niet goed. Er staat Roda in Friesland op voorsprong. Maar het voordel gaat overigens nog met 3-0 verloren. Maar dat geelt terzijde. 38,5 minuut gevoetbald. 0-1. Heerenveen. Rode JC. AZ-VVV. Chris Wommer. 39e minuut. Stand 0-0. En het gaat niet al te lekker voor AZ. En VVV wacht nogal, nogmaals rustig af. En krijgt echt wel zijn kans. Dat wedstrijdbeeld is onveranderd gebleven. Dat leidt tot wat Alkmaars chagrijn. Inmiddels wel één wissel gezien bij VVV. Damien van Brugge, die blesseerde zich al in een eerdere fase. Moest al de geblesseerde Promes vervangen op dezelfde positie centraal achterin. En ook van Brugge dus naar de kant. Zijn vervanger is Jens Jansen. Maar het verdient toch wel een compliment hoor, dat VVV. Want het houdt het achterin aardig dicht. Want echte uitgespeelde aanvallen hebben we niet gezien voorlopig bij AZ. moet wel bij worden gezegd dat van de 43 doelpunten en 29... Van AZ werden gemaakt in de tweede helft. Dus wat dat betreft als AZ de drukker op blijft houden dan komen die kansen vanzelf. Tenminste dat lijkt de filosofie te zijn van het spel van AZ dat nu naar voren toe komt. Weghorst moet uitwijken naar de rechterkant van het veld. Wordt gevolgd door Jansen. Legt dan terug op Mietje. Korte combinatie komt niet uit de verf. VVV kan overnemen. T zet dan wel zijn schoen tegen de bal. Leemans kan de bal naar voren koppelen omdat Hunt al de diepte had gekozen. Maar hij krijgt de bal niet bij zijn teamgenoot. Leemans kan wel weer opvangen. Opnieuw is het VVV dat iets van een aanval wil gaan opbouwen. Svensson kopt de bal over de zijlijn. De inworp is voor VVV aan de linkerkant van het veld. Gegooid naar, Mats, naar Ralf Seuntjes natuurlijk is dat. Seuntjes kan voorgeven op Kastelen. Wordt niet bereikt. Slecht uitverdedigen van AZ leidt ertoe dat VVV in balbezit blijft. Is het T? Uh, de spits, geeft voor. Kastelen loopt erop. Maar die is zijn kop kleiner dan Oud-Jan. Ziet de bal ook nog eens voor zich langs gaan. Is het Bisot die de bal weer oppikt en klaarlegt om de bal ver weg te trappen. 41ste minuut in Alkmaar. Het komt nog niet helemaal los, dit duel. En de stand tussen AZ en VVV nog altijd 0-0. Je zou verwachten dat PSV het nu rustig afmaakt, Arman. Ja, maar dat lukt PSV maar niet. En dat is natuurlijk iets wat uh, wel vaker gezegd wordt over deze ploeg. 1-2, dat is de tussenstand in Rotterdam bij Sparta-PSV. Alleen, je hebt natuurlijk ook niet direct het gevoel dat dit nog fout gaat voor PSV. En dat gevoel is niet zozeer gebaseerd op het spelbeeld als wel op het verleden. Omdat PSV er op de ene of andere manier toch in slaagt om die wedstrijden dan te winnen. Hoewel het allemaal niet makkelijk gaat Achter Gaat er nu nog inkomen bij Sparta voor het slotoffensief. Aan nacht naar de kant. Logische wissel van advocaten. Kopsterke spits in de ploeg. Die mag gelijk aan de bak in de 83ste minuut. Want Sparta krijgt een hoekschop die het neemt aan de rechterkant. Achter is de langste. Staat nu ook binnen de lijnen. Daar komt die bal. Achter gaat de lucht in. Kopt ook. Maar kopt op een PSV erop. En ook de herkansing van Chabot gaat niet tussen de palen. Maar belandt over de achterlijn. Nieuwe hoekschop voor Sparta. Ja, die corners zijn echt telkens gevaarlijk geworden tot nu toe. In deze wedstrijd. En Sparta is de betere ploeg naar de goal van Bergwijn. De geweldige goal van Steven Bergwijn. En wie weet, kunnen ze dat overwicht ook nog omzetten in een doelpunt. Hoekschop nu vanaf de andere kant. De linkerkant opnieuw. Duarte opnieuw. Goed getrapt, maar wel in de handen van Jeroen Zoet. Die die bal prima uit de lucht plukt. Wordt het achter of Friday daarmee iets kan? Dan snel uitgooien door Zoet. Logisch. Goed gezien en goed gegooid. Bovendien naar de linkerkant van het veld. Naar Rosario. Die is ingevallen een uur of tien geleden. De bal gaat helemaal naar de linkkant. Naar uh, Gudmundsson. Breed gespeeld dan. Rosario opnieuw. Bergwijn bij hem in de buurt. Maar hij gaat breed. Richting Arias. Arias dan naar de rechterkant naar Gudmundsson. Zo moet Sparta weer verdedigen. Zitten we in de 84ste minuut inmiddels. Grootste kans voor Sparta was die halfvolley van Ananach, Die door Zoet geweldig werd gepakt. Zoet en Bergwijn. Dat zijn dan de uitblinkers bij PSV. Want die zorgen ervoor voor de PSV als uiteindelijk zo eindigt deze wedstrijd gaan winnen. Maar eerst voetballen we nog eventjes via Hendricks voor PSV. Dus Ramselaar kreeg een aardige kans zo even om het te beslissen. Zoveel mogelijkheden heeft PSV niet meer gehad. Na die goal van Bergwijn, maar dit was een goede avond via Brenet Ramselaar kon schieten, maar schoof de bal voorlangs. PSV nu lang in balbezit. Ramselaar opnieuw, net buiten 16 meter. Combinatie gezocht met de Jong, maar die twee begrijpen elkaar niet. En zo levert PSV in. Sparta doet dat op zijn beurt ook. En zo heeft PSV uiteindelijk als de rookwolkers zijn opgetrokken de bal weer aan de rechterkant van het veld. Nog vijf minuten en dan nog wat extra tijd. 1-2, dat is nog steeds de tussenstand in Rotterdam in het voordeel dus van de koploper. Het tennis, Nederland-Amerika, Marcella. Ja, eerste set. 3-2 voor Amerika. Coco Vandewey, nummer 17 van de wereld, leidt met een break. Goed, zegt niet zoveel. We zien dat wel vaker, die servicebreaks. Alhoewel die Coco Vandewey wel een hele goede service heeft. Ze is een sterke meid. Ze heeft een, ja, zoals we dat noemen, een kick-service. service die na de stuit heel hoog opstuit. Ja, en dan heb je de kleine Richel Hogenkamp. Ze is maar 1,68 meter. Dan moet je die returns toch een beetje schouderhoogte... Uh, hoofdhoogte moet je die returns deur slaan. En dat is niet makkelijk. Maar goed, ze doet het niet onaardig. Er zijn uh, best uh, wat rallies. Ze heeft al een paar uh, hele mooie passings laten zien, Hoogenkamp. Want zoals gezegd, Coco Vandeweghe gaat vaak naar het net. Is een uh, agressieve tennister. Maar we wel een prachtige winnende lop gezien. We hebben een korte crosscourt passing voorlangs gezien. Uh, we hebben een hele goede service game gezien van Hoogenkamp, die ze won op LAF. Uh, waarmee ze haar eerste game op het bord zette. Waarmee ze een uh, ja, tweetal aces liet zien. Dus kortom, er is wel wat hoop. Je weet dat Coco Wendewee uh, sterker is. Maar goed, die heeft uh, ook zoals gezegd nog niet veel gewonnen dit jaar. Dus uh, ja, zij moet winnen. En uh, Richel Hogenkamp kan toch iets vrijer spelen. En uh, haakt hier aardig uit. 23 minuten gespeeld. 3-2 voor Coco Wendewee in de eerste set tegen Richel Hogenkamp. AZVVV Chris Bobben. De laatste minuut van de eerste helft is ingegaan. 0-0 is de stand, maar de morele winnaars komen uit Veenloos. Ze Blijven toch eenvoudig op de been. Net wel een kans te zien van Wuitens. De vrije trap werd strak aangesneden door Koopmeiners vanaf de linkerflank. En Wuitens miste de bal niet, maar de bal miste het doel wel. En dus ging de bal naast. Uiteindelijk is het VVV dat naar voren toe komt. Krijgt een inworp in de slotfase van de eerste helft. En een aantal nou spelde ik het niet zeggen. Een aantal goede kansen toch wel voor VVV. Krijgen er een minuutje bij. En het spel ligt nu eventjes stil. Nu kijken we nog een keer naar de vierde man. Het is Lindhout die wat overlegt. Loopt nu naar de vierde man. Wat is daar dan gebeurd? Merkwaardig. Ik weet eventjes niet wat er aan de hand is. Maar de vierde man loopt nu ook het veld in. Er is wat overleg. Ah, de vlag van een van de assistenten die is defect. En Lindhout is zo uh, sympathiek om de vlag dan weer naar zijn een van de assistenten te brengen. Ja, ja, het is lekker warm weer. He, iedereen staat lekker stil. Het is... Uh, Trouwens wel een elegant loopje heeft Lindhout. Maar bijzonder is het wel. Ik heb het nog niet eerder gezien. Ja, de eerste, de eerste vlag is dus defect van de assistent. De tweede doet het weer. En de inworp is inmiddels ook weer genomen. Kastelen wordt bereikt, maar de inworp moet opnieuw worden genomen. Lindhout staat op zijn strepen. Opnieuw dan de inworp. Ja, hij is genomen. Deze keer is het goed. Post kan opvangen. Gaat de bal naar de buitenkant. Voorzet komt dan. En Bisot keurig zijn doel uit. Vangt de bal uit de lucht. Wacht eventjes. Is het is Ralf Seuntjes die met het grote lijf voor zijn neus gaat staan. Bizot heb ik het over. Inmiddels is Seuntjes weg. En dan rot. Uh, Bizot de bal naar Wuitens. Wuitens dan uh, Mietje. Wil AZ nog een keer naar voren toe? Ja, dat willen ze. Auwe Jan wordt bereikt. We zitten toch in de blessuretijd van de eerste helft. Met Auwe Jan in balbezit. Middelijn overgestoken. Combinatie. Bal wordt teruggelegd naar Hatsidiakos. En die beroert de bal voor het laatste. En dus gaan we rusten in Alkmaar. Met een enigszins teleurstellende tussenstand voor de thuisclub. 0-0. Het is ook rust in Herenveen. Rust dan bij heerenveen Roda 0-1. En dan de slotfase bij Sparta PSV. En die is uh, ja, ongemeen spannend eigenlijk, Arman. Ja, en toch voel je die spanning hier wat minder in de 88ste minuut. 1-2. Nog altijd die hele krappe marge voor PSV. Maar ja, ze houden het toch wonderwel vol. Hoewel ze echt niet goed spelen. Maar dat is al wekenlang het geval. En toch winnen ze dan steeds. Je zou zeggen, het gaat een keer fout. Maar kampioenen. ...hebben vaak een seizoen waarin alles mee zit, waarin alles goed valt. Dit is weer zo'n wedstrijd, maar het begint te lijken dat het zo is. Terwijl Sparta eigenlijk wel een punt verdient. Gaat het misschien toch krijgen met Friday, nu net buiten de 16. Tackle op de bal van iemand. Mag gewoon door dus van Nijhuis en PSV is weg. Het is nu 3 tegen drie. De Jong aan de rechterkant staat klaar om de voorzet van Bergwijn in ontvangst te nemen. Ja, hij kan natuurlijk ook zelf gaan, want hij is de man in vorm. Kies toch voor de jong. Net buiten het 16 meter gebied. Dan een voetje ertussen van Chabot. En zo kan PSV eigenlijk weer opnieuw beginnen. 89e minuut. We zagen een goede kans van naar Ache. Een kopbal van een meter of 10, 11. Die bijna identiek aan die van Dougal. Richting de goal leek te hobbelen. Maar deze ging voor Sparta aan de verkeerde kant van de paal. Net naast. Twee goede kansen dus voor Sparta. Na de 1-2 van Bergwijn. Eén voor Ananach. Redding van Zoet. En één van Ache. Net voor langs de goal. Nu PSV met Gudmundsson. Nog een minuut officieel. Op het bord. En Goodmanson gaat tijdrekken. Die gaat wat kap en draaien met de bal. En speelt hem uiteindelijk terug naar Arias. Arias breed naar Rosario. Rosario naar Hendricks. In as van het veld. Halverwege de hel van Sparta. Hendricks. Ja, loopt maar door. Hendricks loopt nog altijd door. Hendricks nog altijd in het 16 meter. Hendricks, hoe ver kan je doorlopen? Heel ver. En uiteindelijk wordt hij dan toch gestuurd. Door een tackle van Dos Santos op de bal. En dan heeft Hendricks de bal. Zelf als laatst geraakt? Nee, toch? Nee, dat dacht ik ook niet. Het is gewoon een hoekschop. voor PSV. Sparta wil een doeltrap. Maar het is toch echt Duarte in dit geval die de bal als laatste raakt. En dus mag PSV een hoekschop gaan nemen. Dat duurt allemaal ontzettend lang. 90ste minuut. Zit er nu uh, bijna op. Nog 30 seconden te gaan. En krijgt Sparta nog een kans. Ze hebben ontzettend hard gewerkt in deze wedstrijd. Vanaf de eerste minuut. Dat kan je ze niet kwalijk nemen. Dat zal advocaat na afloop ook niet doen. Maar het heeft net even niet meegezeten. PSV heeft die hoekschop kort genomen. Via Ramselaar naar Hoed. De doelman van Sparta die de bal even loslaat. En uiteindelijk in twee instantie toch... ...vast te weten te pakken en snel weer in spel... ben ik naar Duarte, de bal gaat uh, onder zijn voet door... ...en dus geen aanval voor Sparta, maar gewoon een ingooi voor PSV... ...gaan we nu zien hoeveel extra tijd erbij gaat komen in deze wedstrijd... ...het regent nog altijd in Rotterdam, het is koud in Rotterdam, het waait hard... ...en PSV zal snel met de drie punten in de tas in de bus willen stappen... ...op weg naar Eindhoven om het carnavalsfeest daar te vieren... ...en uh, die zullen vast wel een paar leuke uitgaans-etablissementen weten waar dat kan... En dan zullen ze vast de gelegenheid toekrijgen van Filip Koku. Want ze hebben eenmaal gewonnen. Als dit inderdaad de eindstand wordt. Drie minuten. We komen erbij. Drie minuten vanaf nu. Bij deze editie van Sparta PSV. PSV weer op weg naar drie punten. Weer met een marge van één doelpunt. Maar dat maakt allemaal helemaal niks uit. PSV aan de rechterkant in de aanval met Gudmundsson. Maar die kan hem niet voorzetten. Nederland tikt hem over de zijlijn. Is boos op zichzelf. Dat hij die bal niet binnen weet te houden en in de ploeg weet te houden bij Sparta. Het is gewoon Arias die mag gooien voor PSV. Gooit hem op de jongnees, laat de jongen over, overkies voor Ramselaar. Net buiten een 16 meter wiet. Ramselaar laat zich wat makkelijk van de bal zetten. Daardoor naar Sparta, Duarte. En Fischer niet goed aangespeeld. Fischer verspeelt de bal ook weer. Hij heeft de mazzel dat holst aan de rechterkant goed oplet. En de bal terugkrijgt bij zijn doelman Hoed. Slechte uittrap van Hoed. Achre die komt er naartoe rennen. Maar verliest het in de lucht van uh, Ramselaar. Uiteindelijk hoed die wel een herkansing krijgt. Want de bal schiet zomaar weer terug in zijn voeten. Anderhalve minuut? na nou, nee, twee minuten. Een kleine twee minuten nog. In deze wedstrijd misschien nog één kans voor Sparta om de gelijkmaker te maken. Ze kwamen vroeger voorsprong door de goal van Dougal. Maar twee bevliegingen. Iets anders kan ik het toch niet noemen van Steven Bergwijn. Zorgen ervoor dat PSV hier de overwinning gaat stelen, vind ik het te groot woord. Want ze hebben meer kansen gekregen dan Sparta. Zeker in de eerste helft. Maar ja, een gelijkspel zou meer recht doen... Aan de verhouding op het veld. Gudmundsson aan de rechterkant. Bal gaat terug naar Rosario. Rosario dan weer terug naar Gudmundsson. Slechte bal moet je eigenlijk niet doen op zo'n plek op het veld. Sparta neemt over via Nederland. Bal gaat gelijk naar voren. Ach, en wint het kop de wel Krijgt de bal in de voeten van Friday. Dan probeert Rosario zijn fout te herstellen. Sparta gaat wel gewoon door met aan de linkerkant Dos Santos. Probeert er wel voor te zetten. Lukt niet, maar krijgt de bal terug. Kan de bal wel weer voorzetten richting Zoet. Die laat de bal los. En dan heeft hij het geluk. Dat Luc de Jong daar net voor hem staat om die bal weg te trappen. Dat was nog even billenknijpen voor PSV. En dat Dat krijgt een vervolg, Want er komt een ingoien aan voor Sparta aan de linkerkant via Nederland. Nederland naar Sanusi De aanvoerder zet hem nog maar eens voor. Pompen nu. achter. die kopt. En kopt de bal in de handen van Zoet. En die gaat erbij liggen. En dit lijkt wel de laatste kansen zijn geweest voor Sparta. We zien de assistenten van Advocaat. Corpot en Fred Grim ook plaats nemen op de bank. Nu Advocaat nooit. Want die blijft altijd staan. Maar uh, nog een minuut. Minder dan een minuut heeft Sparta om een goal te maken. Dat zou een puntje betekenen. Een puntje in de strijd om degradatie. Maar hier is PSV met misschien wel de genadeklap. Bergwijn voor de hat -trick. Oh, weer een. bijna zo'n mooie goal. Maar hij treft nu de onderkant van de lat. Het zou een bekroning zijn geweest voor Steven Bergwijn. En als deze bal er nog in was gegaan... had hij drie wereldgoals gemaakt op één avond. Maar dat is hem nog even niet gegeven. Nog één keer naar voren bij Sparta, die bal. De bal gaat over de zijlijn als laatst geraakt door een PSV'er. En dus ingooi voor Sparta aan de linkkant door Santos gooien advocaat, die geeft nu aan waar die bal naartoe moet. Dos Santos gooit hem naar achteren. maar dan is het klaar. Fluit Nijhuis voor het laatst opnieuw. Is het een zwaar bevochten zegen van PSV? Maar ja, opnieuw is het een zegen. Haal dat woordje zwaar bevochten maar weg. Want wat we van deze wedstrijd over een week of tien zullen herinneren. zijn de drie punten die PSV opnieuw meeneemt naar Eindhoven. Weer een overwinning, de zevende op Rijand-Eredivisie. Drie punten erbij, op weg naar de landstitel die nu toch wel steeds dichterbij komt in Eindhoven. Ja, wat ook dichterbij komt is uh, de laatste plaats bij Sparta. Want Sparta houdt 14 punten na die 2-1 nederlaag op eigen veld tegen PSV. utrecht Volle, eindigt in 2-1 en Herakles-Willem 2 in 1-0. Twee wedstrijden zijn bezig, daar is het rust. Heerenveen-Roda 0-1 en AZ-VVV 0-0. Eli Cripps, I should have known better. Shorttrack bondscoach Jeroen Otter zat een half uur lang in een achtbaan van emoties. Eerst was er een enorme teleurstelling door de uitschakeling van de relayvrouwen. En daarna volgde de trots om Shinky Knecht. Die als eerste Nederlander ooit op het shorttrack ijs een zilvermedaille won. Over die rollenkrooster sprak hij met Edwin Cornelissen. Jeroen Otter, ik zag jou na die halve finale bij de relaydames. met je hoofd zo wat tegen de boarding slaan van opperste frustratie. Ja, ja, en dat in Kapitalen geschreven, echt waar. Uh, we werken hier hard aan. Uh, we zijn goed, we zijn snel. Uh, we doen een paar hele goede dingen. En uiteindelijk uh, uh, ja, glipt het toch tussen onze vingers door. We weten op het moment dat je met Fontana naar de, naar de finish gaat... in twee ronden te gaan. Dan heb je gewoon een, een, je hebt een kans, maar die is relatief klein. Dus de meest ervaren rot, zeker op het, het relay gebeuren... Eigenlijk zie je het aankomen, hè? want je kent Fontana, je weet haar kwaliteiten... en je weet dat het... Ja, Suzanne is nog niet zo ver misschien? Dat ja, klopt, Suzanne is nog niet zo ver, maar dat uh, het betekent dus... dat Suzanne een 2, 3, 4 meter gat had moeten hebben. En uh, nou, dat hebben we uiteindelijk verzuimd. Het was er even, het was zelfs 7, 8 meter. Maar ja, je, je rijdt met een ongelooflijke hoge snelheid over dit ijs... Uh, met een aantal mensen om je heen en dan zijn foutjes uh, snel gemaakt... Dus ja, het, het is die meiden ook qua inzet en, en, en overtuiging, het is het allemaal niet, niet kwalijk te nemen. Maar het blijft ongelooflijk frustrerend als je dan als coach het ziet gebeuren en, en met de ervaring die ik heb, ik denk, oh nee toch. Ja, en dan, dan gebeurt dat en dan weet ik ook, twintig minuten later staat Shinky met Itzak in die finale, Ava, die heren. Maar jij moest jezelf ook nog even oprapen, denk ja, ik zo. Ja, dat, dat, dat is ook het meest frustrerende aan, aan, deze, uh, uh, aan dit ambacht wat ik heb, man. Houd toch op. Want hoe sta je dan aan zo'n start van zo'n finale? Nog met de emoties van de teleurstelling? Dat, dat, dat, daarom is, is teleurstelling of, of, of vreugde bij mij... Dat, dat, dat, dat zit niet echt heel erg uh, hoog en laag. Want het zou gewoon oneerlijk zijn als ik met een zagrijnige kop... of met een teleurstelling of maar met een iets negatieve... Uh, Input richting die heren ga. Ik heb ook maar een paar minuten om met die heren zo'n wedstrijd te bespreken. En het is nog een race met negen man ook. Ja, hoe gaan we dat aanpakken? Hoe voorspellen we hem? Nou ja, die voorspelling kwam goed uit. Eerst eh, Canadezen, die zullen wat snelheid maken. Ongetwijfeld komen die Koreanen. Shinky zorgt dat je vooraan rijdt. Ik hoor Shinky zeggen, ik zat eigenlijk te vroeg op kop. Ja, ja maar had hij gewacht... Op het moment dat die twee Koreanen uh, naar de kop gaan, dan, ga, dan, dan, dan spelen ze je uit. Dan offeren ze gewoon die nummer twee op en die gaat alleen maar van links naar rechts rijden. En die, kijkt, uh, die draait als een ijls zijn hoofd door 180 graden en uh, die houdt alleen Shinki in de gaten. Ja, en dan word je opgeraapt, want dan gaat de snelheid eruit. Ik denk dat hij het goed deed, hij heeft het maximale eruit gehaald. En dan is Silver ja, ook, ook voor een Shinki nog steeds een hele mooie medaille op te spelen. Maar stiekem baalde die wel hoor. Natuurlijk baalt hij, maar dat is ook logisch. Want je traint geen uh, vier jaar om, om met zilver naar huis te gaan. Maar ik denk dat hij morgen wel denkt, ach, er komen nog een paar afstanden. Oh, dat gaf hij nu al aan. Oh, dat gaf hij nu al aan. Nou, hartstikke mooi, ja. Uh, ja het is weer de befaamde rollercoaster, hè, shortrek heet. Ja, ja, en dat uh, maakt het... Uh, ik, ja, ik, ik zou ook een keer gevaar uh, toeslag moeten vragen bij de KNSB-man. Je moet aan de oplader, denk ik, vanavond? Ik, ik moet zeker even aan de oplader, ja. ja ik zal eens even kijken hoe, <laughs> of ik wat kan vinden om op te laden, man. Hou op. Jeroen Otter, de bondscoach van de shorttrekkers... in gesprek met Edwin Cornelissen. We gaan terug naar eerder op de avond. Toen won Utrecht met 2-1 van Peck Zwolle. Ja, 2-1, het lijkt spannend, maar dat was het helemaal niet... want het was vrijwel de hele wedstrijd 2-0. En uh, in de laatste minuut maakte Seimak uit een strafschop nog 2-1. Uh, het verschil op de ranglijst is nu nog maar één punt. Zwolle staat nog wel een plaatsje hoger, vijfde. FC Utrecht aanvoerde Willem Jansen erover. We wilden heel graag natuurlijk die 3-0 maken en dan komen we, denk ik, niet goed uh, de tweede, tweede helft uit de kleedkamer. En niet, je hebt wel de controle. Het is niet dat zij natuurlijk uh, echt kansen creëren. Maar um, ja, weet je, als je, als je met 2-0 hou je ze toch een soort van in leven. En um, ja, als je ziet wat voor kansen, denk ik, uh, de, gaan naar de tweede helft krijgen, ja, dan, moet je, dan moet je daar veel meer doogelozer in zijn. En dan, uh, ja, dan, dan maak je ook uiteindelijk uh, voor het publiek natuurlijk gewoon, uh, nog een mooiere wedstrijd, denk ik. Vond je het ook niet? Het is eigenlijk vreemd hoe, hoe makkelijk jullie pek overmeesterden in de eerste helft. Jullie staan vier punten, punten onder pek. Ja, maar kijk, als jij uh, dat voorbeeld uh, vergelijkt met de uh, afgelopen woensdag tegen Spagna, dan. Uh, dat we al dat het totaal een ander wedstrijd zou zijn. En, en Peck speelt ook uh, heel aanvallend voetbal. En ja, als je dan de goede tegenzetten zet, zeg maar. Dan, uh, ja, dan, dan kan je het echt in je voordeel beslissen. En dat, uh, dat deden we de eerste helft. Met, met diepgang uh, uit de tweede, maar, maar vooral ook vanuit de derde lijn, denk ik. En uh, daar maakten we heel goed gebruik van. Ja, en eerlijk gezegd maak je natuurlijk dan ook uh, denk ik, de eerste twee. basis van jou die zo achter de verdediging bij hun <laughs> vallen. Ja, goed, maar dan maak je denk ik van de eerste, misschien de eerste drie kansen... maak je direct twee goals. En, ja, en dan, en, ja, dan, dan speel je gewoon zo'n gewonnen wedstrijd. Het gaat om winnen, het gaat om drie punten. Dat is het allerbelangrijkste. Is het dan toch zagerein uiteindelijk dat het maar 2-1 is... Nou, goed, ik vind dat je wel kritisch moet blijven. En, um, Als je en, altijd met 2 in wint, word je kampioen. Absoluut, absoluut. En um, uh, dit was wel zo'n wedstrijd, weet je wel, waar je gewoon, uh, ja, gewoon kunt scoren. Maar goed, weet je, we zijn hartstikke tevreden natuurlijk met drie punten. We zijn goed door, door deze week gekomen, denk ik. En um, ja, nu moeten we ook doorpakken, want uh, we, willen, we willen omhoog kijken. En uh, daar was deze wedstrijd natuurlijk wel heel belangrijk in. Ja. Willem Jansen was dat in gesprek met Frank Snoeks... na de 2-1-overwinning van FC Utrecht op Pek Zwolle. Herakles een 2 eindigde in 1-0. Eindelijk weer eens een keer winst van Herakles. Want uh, de laatste overwinning dateerde van 14 december. Toen werd er gewonnen van Sparta. De matchwinner van vandaag, Vincent van mij scoorde op slag van Rus, de enige. Er uh, was vandaag mijn enig belangrijk en dat, is, uh, en dat is die drie punten. En uh, ik denk ook dat het, uh, dat het niet altijd even goed uitzag vandaag. We hebben ook betere fases gehad in de wedstrijd. Maar uh, nee, het ging vandaag vooral om strijd en uh, passie. En het hebben we volgens mij... Uh, ja, wel uh, een groot gedeelte van de wedstrijd uh, laten zien. En daardoor werd het als, alsnog een ja, best wel oké okay wedstrijd voor het publiek, denk ik. Die hebben we nog wel genoten. En uh, ja, de drie punten, dat is het belangrijkste. Wat doet het met een, uh, met een speler, met een, uh, met een groep voetballers? Uh, als je zo lang niet wint, want de laatste keer dat jullie hadden gewonnen in de competitie was 14 december. En daarna heel veel gelijke spelen, nederlagen. Kruipt dat onder je huid? Ja, ik denk dat het bij deze groep eigenlijk nog wel Ehm... Ja, het punt is, je gaat, als je dan kijkt naar de ranglijst... dan hebben we het, uh, ja, de tijd gewoon heel, heel goed gedaan. En, en, en dan kan je omhoog gaan kijken. En nu gaat het twee wedstrijden. Of ja, drie wedstrijden. Omdat je volgens mij uh, daarvoor nog PSV dus in de laatste minuut weggeeft. Nou ja. Zij van hier uh, ja, ging het wat minder. En daardoor ga, ja, ga je toch wel een beetje onbewust ja, naar beneden kijken. En dat, is, uh, ja, dat, dat hoort er helemaal bij. Een beetje druk komt er dan bij kijken. Dus we zijn nu super blij dat we in ieder geval weer die drie punten een beetje een gat hebben kunnen creëren. Dat we nu even met, met wat rustiger uh, kunnen voetballen. En dat we uh, ja, wat meer op het voetbal kunnen letten in plaats van uh, ja, natuurlijk moet je altijd letten op dat je wint. maar... Uh, ja, dat je wat meer op het voetbal... en dat we daarop kunnen focussen... in plaats van uh, nou, wat mindere wedstrijden spelen. En dan uh, maar zien of het lukt. Het was vandaag ook niet... Ze uh, ja, zijn uh, ook een beetje door het oog van de naald gekropen. Zeker in de eerste helft, denk ik, met de kans van ook badgen. En uh, ja, dat soort dingen, dat moeten er gewoon uit. En, uh, ja, vandaag staat hij in ieder geval mee. Uh, we hebben het ook uh, uiteindelijk... Uh, was, ja, ook in de afmaken, denk ik, 2-0. Krijgen twee keer 3 tegen twee. En, uh, de keeper pakt ze goed. En daardoor blijft het veel lang spannend, maar... Uh, Zoals ik al zei, het is uh, heerlijk, drie punten. Vincent van mij, van Herakles, de man die de enige maakte. Tegen Willem II, het was en bleef 1-0. Nico viel vlak voor rust. We gaan naar Chris Wommer bij AZ VVV? Nog steeds geen doelpunten. Nee, 0-0 dus. 21 mensen op de helft van VVV. Een offensief. Direct vanaf het beginsignaal van deze tweede helft van AZ. AZ is in balbezit. Oude Jan die komt er binnen. Legt de bal toch terug op Koopmijners. Op de as van het veld. VVV wacht af. Alle spelers van VVV achter de bal. Koopmijners krijgt opnieuw de bal van AZ. Wil wat gaan doen, maar kiest voornamelijk voor de breedte. Draait dan maar weer terug naar Wuitens. Die ook is ingeschoven. De Belg komt nu naar voren toe. Het gaat allemaal nog behoedzaam. Hak je dan. En dan wil Van Overheem de diepte in. Maar hij wordt niet bereikt. VVV ramt de bal maar over de zijlijn. De inworp is voor AZ. Dat maar één opdracht heeft gekregen in de rust. Doelpunt maken. En dan is het verzet uit Venlo gebroken. Tenminste, dat hoopt men in Alkmaar. AZ nog steeds in balbezit. Oude Jan. Vanaf de rechterkant toe het wel. Tempo is vrij laag. Dat speelt VVV natuurlijk wel in de kaart. Want die kunnen gewoon rustig afwachten. De bal gaat nu terug naar Hatsidiakos in de middencirkel. En dan weer wordt uh, Wuitens aangespeeld. Wuitens dan. Durft bijna niet naar voren te voetballen, zo lijkt het. Speelt hem dan maar naar Aoyan, de beste aanvaller van AZ-zijde. Maar ja, Aoyan is geen aanvaller. Dat is namelijk een linkervleugelverdediger. Nu gaat de bal naar uh, Mats Seuntjes. Seuntjes. Nee, Paas is onzuiver. Met een gelukje komt de bal bij Mietje. Mietje, die geeft mee aan Weghorst. Weghorst kan schieten met links. En dan schiet hij in het zijnet. Eerste gevaarlijke moment. Unestal zat nog... Met een hand aan die bal. En dus is de hoekschop een feit. Voor AZ zitten we in de 49e minuut. En is de stand nog altijd 0-0. En dan uh, Tennis Kokker van de W tegen Richel Hogekamp. Marcella. Ja, het is uh, verrassend. Maar uh, Nederland, in de persoon van Richel Hogenkamp, heeft setpoints. 5-4 lijkt uh, Hogenkamp in de eerste set. Op de service van Coco Vendaway staat het nu 15-40. En Vendaway, ja, die service, dat is normaal een wapen. Hij gaat nu in, de rally. Ja, en ze mept hem gewoon keihard in het net, Coco Vendaway. En dus wordt het 6-4 voor Nederland. Het is verrassend. Ik moet ook eerlijk zeggen, na 45 minuten spelen... Coco Vendaway lijkt ook een beetje bevangen door de zenuwen. Service normaal gesproken... Wapen? Nou, ze heeft heel veel dubbele fouten geslagen. Lijkt totaal niet in goede doen. Vorig jaar nog de koningin van het vetcup tennis. Ongeslagen. De afgelopen twee jaar heeft ze twaalf wedstrijden op rij gewonnen voor het Amerikaanse vetcup team. In de finale vorig jaar tegen Wit-Rusland speelde ze twee singles en een dubbel. Dus het maximale van drie partijen. Ze won ze alle drie. Haalde de winst voor Amerika binnen. En ze is nu geen schim van zichzelf. Richel Hogenkamp daarentegen is natuurlijk een speelster die ja, lekker kan sleuren, lekker kan lopen daar ver achter die baseline. Een sliceballetje, een dropshotje. Een balletje net wat vaker terugbrengen. Ja, en Coco Wenderwee verslikt zich gewoon een beetje in dat gevarieerde spel. En dat komt Nederland natuurlijk heel goed uit. 45 minuten gespeeld, 6-4 op het scorebord voor Richel Hovenkamp. Dit ziet er dus goed uit. Word je al een beetje vrolijk van Heerleveen-Roda, tweede helft? Vraag nee, er is maar één oplossing. Dan weet je hoe die heet? Henk. Henk Veerman. Die moet denk ik komen voor Heerenveen. Want ik hoor Marcel over gevarieerd. Roda staat hier op voorsprong. We zitten in minuut 52. En het is een beetje hetzelfde, van hetzelfde laken een pak. Heerenveen heeft veel de bal. Krijgt een kans via Tosby. Dat is geen kopperbal. Gaat over het doel heen van Hidd Jurius. En dan ja, zie je hetzelfde spelbeeld als in de eerste 45 minuten. Roda gokt op een counter. Kan misschien ook wel gewoon niet beter hoor. Dat zou ook nog kunnen. Ze willen misschien diep van binnen nog wel. Ze spelen 4-4-2 met echt twee spitsen. Maar die zijn zelden aan de bal. En Herenveen speelt die bal nu ook weer van de een naar de ander. Opening Zeneli, Hij bood de kans aan Torsby. Een minuutje of wat geleden. Kopbal van een meter of zes, zeven. Ze neemt trekt naar de as van het veld. Steekt hem dan, althans, dat is de bedoeling, naar Kobayashi. Maar er staan daar gewoon veel mensen van Roda. Voor het eigen strafschopgebied. En zie daar maar een uh, bres te slaan in die defensie. Weer naar voren. is daar Gozianne. speelt weer een moeizaam duel. En daarom zeg ik: zou Het zou niet gek zijn om Veerman straks uh, in de ploeg uh, te zetten. Maar die was een beetje boos op Jurgen Steppel En dan kijk ik eens naar rechts. Zie ik Michel Vlap bijvoorbeeld te warm lopen. Een aanvaller, volgens mij. Zie ik daar ook Michailovic? Maar ik zie nog geen veerman. Ja, misschien moet hij wel even geduld hebben. Nadat hij dus kritisch was over het uh, verlies van zijn basisplaats. En Roda, misschien wel met Rosheuvel, bouwen aan een aanval. De Denge troeft Torsby af. Gaat het naar de linkerkant en dan weer achteruit. Dat is geen hele lekkere bal in de richting van Awassar, de captain. Maar hij krijgt hem wel weer naar voren toe. Bal over de zijlijn. En dan kan ik even vertellen dat Heerenveen middels een vrije trap. Vijf minuten voor de rust. Ik was er niet meer aan toegekomen voor de pauze. Wel heel dicht bij de gelijkmaker was Schaars. deed het al eerder tegen Willem II herinner ik mij. Bal op nou, 18 meter van het doel. Eudegaard werd aangetikt door El Macrini. Pootje haken, gele kaart. El Macrini okay. en toen ging Schaars op zoek naar de gelijkmaker. En schoot hij de bal heel fraai, maar wel op de lat. Namens Heerenveen. Daar waren de Friesen bijna langzij gekomen dus op dat moment. En nu een blessure bij Bulthuis. De linksbek is ten val gekomen op de zijlijn. Ligt even stil. We zitten in de 54e minuut. En ik denk dat een groot deel van het publiek bij die voorsprong van 1-0 van Roda. Oh, hij gaat eruit uit Bulthuis. Zitten wachten dus op Henk. <laughs> Utrecht-Pek eindigde in 2-1. En dat was voor Pek al de derde uh, nederlaag in vier wedstrijden. Ze blijven dus zitten in de hoek waar de klappen vallen. En de trainer John van Schip was ook niet tevreden over zijn ploeg. Het was vanavond gewoon niet goed. We, hebben, we zijn slecht begonnen aan de wedstrijd. We hadden uh, een, een idee van hoe we dat uh, wilden gaan doen. En ja, normaal is dat uh, geen, uh, geen probleem. Maar vandaag was dat wel... Uh, uh, als team hebben we daar gewoon ja, geen goede beurt gemaakt... in de manier van hoe we Utrecht wilden afstoppen met name. Ja, dan kom je gewoon uh, achterin in de problemen. En uh, ja, het een heeft te maken met het ander. Dus uh, de eerste helft was matig tot slecht. En de tweede helft ik wil niet zeggen dat het goed was... want het was helemaal niet goed. Maar hadden we in ieder geval uh, weer een beetje controle... in hoe we dat vanaf het begin wilden. Maar ja, inmiddels sta je wel 2-0 achter. Dat was al binnen 25 minuten 2-0. Ik zag in de beginfase ook het eerste half uur. Boer, die Boer, je keeper, een paar keer tijd trekken. Ik zag jou uitgebreid praten met Zijmak... en dat viel ook nog samen, alsof het een soort time-out was. Alsof jullie verrast waren door hoe Utrecht speelde. Nou ja, niet verrast hoe Utrecht speelde, maar meer verrast... Kijk, we weten dat Utrecht goed... Verrast hoe Pek speelde. Ja, dus uh, Utrecht weten we dat het een goed georganiseerd team is... Wat, wat heel goed de lijnen eruit haalt... waarin wij willen voetballen, de paaslijnen... En, en dat, ja, dat deden ze erg goed en wij hadden daar geen antwoord op. Dat was in balbezit, maar als zij de bal hadden... hadden we een probleem in, in ja, zeg maar het compact spelen en het dubbel aan de zijkanten. Uh, waarin we gewoon een paar keer flink ja, werden overlopen. En, ja, dat, dat stonden we gewoon niet goed en, dat, en daar, uh, daar hebben we het in de rust over gehad. Uh, maar dan, uh, nogmaals, dan is, dan is het leed al geschiet in de zin van dat je 2-0 achter staat. En daar hebben we de tweede helft wel beter gespeeld in organisaties. Maar, maar niet het spel natuurlijk wat we graag willen. Hè. Het, het, het, het aanvallende voetbal. En dat was vandaag uh, verreweg uh, ver te zoeken. John van het Schip, niet tevreden over Pax Holler tegen Utrecht... dat uh, uh, met 2-1 won Utrecht. En we hoorden hem in gesprek met Frank Snoeks. De Nederlandse basketbalsters hebben de kwalificatie voor het EK van 2019... in Letland en Servië hun eerste zegen geboekt. Oranje knokte zich in Sofia tegen Bulgarije naar 83-78. Bulgarije, Europees kampioen in 1958, sindsdien nog vijf keer verliezend finalist. En Oranje hadden allebei hun eerste tweede verloren... en hadden beide dringend behoefte aan een zegen. Ja, er zijn al meer die dringend behoefte hebben aan een zege. Roda bijvoorbeeld, dat staat met 1-0 voor tegen Heerenveen. En de AZ heeft ook dringend behoefte aan een zege. Trouwens de tegenstander VVV ook. Maar daar is het nog 0-0. Drie wedstrijden zitten erop. Sparta PSV 1-2 Utrecht. pexvolle Zwolle 2-1 en Heracles Willem 2-1 0. Straks nog een uur NOS langs de lijn, maar eerst het NOS journaal van 10 uur. NOS langs de lijn.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 Vanwege de winterspelen, maar één uur. Van elf tot twaalf. Met onder meer. To me, the Maya have always been one of the most fascinating of all ancient civilizations. Maya's blijken eerst de metropolieten en... Ik ben geen neurowetenschapper. Ik ben geen IQ-onderzoeker. Misbruik van IQ-testen. En, nou, veel plezier ermee. OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend om tien uur. Het nieuws van alle kanten.